5 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. Rijksambtenaren gaan 1 november staken. VVD wil ook Koninklijk Huis laten bezuinigen. En problemen met gemeentewebsites grotendeels voorbij. Rijksambtenaren leggen op 1 november het werk neer. Abfacabo FNV heeft een opgeroepen actie te voeren voor een nieuwe CAO. Sinds begin dit jaar zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO muurvast...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 De Rotterdamse politie heeft nog niets naar buiten gebracht over het vermiste meisje Jennifer. Rechercheurs doen de hele dag al onderzoek in de woning waar vanmorgen een lichaam is gevonden, maar het is nog onbekend of het inderdaad om de tienjarige Jennifer gaat. Het meisje is het laatst gezien in het huis van de ex-vriend van haar zus. In het huis is een meisjeslichaam gevonden en de 26-jarige man is afgelopen nacht aangehouden.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 Dit weekend werd bekend dat gemeentewebsites kampten met veiligheidsproblemen. Via een speciale inlogprocedure konden persoonlijke gegevens van medewerkers en mogelijk ook digideegegevens worden bekeken. Op last van de VNG werden de sites daarna op zwart gezet. In Zuid-Afrika is het proces begonnen tegen twee mannen die worden verdacht van een moord op Eugène Ter Blanche, de leider van de extreemrechtse Afrikaner Weerstandsbeweging. Ter Blanche werd in april vorig jaar doodgevonden in zijn boerderij in Ventersdorp.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 De Amerikanen krijgen de prijs onder meer voor hun onderzoek naar de gevolgen van een belasting of renteverlaging voor economische groei en inflatie. Op Kaap Verdië heeft de lokale politie 1500 kilo cocaïne onderschept, meldt de Kaap Verdiëse televisie. Volgens de zender heeft de Nederlandse politie het West-Afrikaanse land daarbij ondersteund. Ze is dit jaar een van de grootste cocaïnevangsten in de regio.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 ANEB verkeersinformatie Het valt relatief mee op de weg. Er staan 18 dagelijkse files, ze zijn niet zo heel erg lang. Eén file valt op op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Bunnik en Knoopend Lunette, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 7 over vijf, goedemiddag. De bezuinigingen zijn steeds meer voelbaar. De een wordt harder getroffen dan de ander. Wethouder Asscher ging vanmiddag van Amsterdam naar Den Haag. om aandacht te vragen voor jongeren die soms dubbel dwars worden gekort. We spreken hem straks. Zoals we ook spreken met VVD-Kamerlid Van der Burg. Want zij vindt dat ook koningin Beatrix best de buikriem kan aantrekken. We beginnen in Brussel, want Brussel gaat gewoon door met het plan om vliegtuigen in Europa vanaf 1 januari te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het systeem is omstreden. Europese luchtvaartmaatschappijen, zoals de KLM, zijn bang voor hun concurrentiepositie als niet de hele wereld meedoet aan het systeem. En landen als de Verenigde Staten, Rusland en China willen er niets van weten. De kwestie is vanmiddag besproken tijdens een milieutop in Luxemburg. En er was ook staatssecretaris Joop Asma bij. Goedemiddag. Goedemiddag. U komt net uit die bijeenkomst. Vanmorgen hoorden we u bij Marcel en Lara vertelden nog eens kritisch te willen laten kijken naar het plan. Maar we hebben blijkbaar weinig handen voor dit idee op elkaar gekregen. Nee, dat, dat geluid heb ik ook doorgegeven samen met, met andere landen. En ja, de conclusie is dat iedereen vindt dat het emissiehandelssysteem zoals dat voor de luchtvaart in de stijgers is gezet, op zich prima is. Maar dat moet wel sprake zijn van een wereldwijde aanpak zodat er geen onevenredige concurrentienadelen ontstaan voor Europese eh, maatschappijen. Dat is eh, vandaag in de Raad uitvoerig aangekaart, door eh, eigenlijk door alle grote luchtvaartlanden uit Europa. En ja, ik ben op zich al blij dat eh, de Europese commissaris Hedegaard heeft aangegeven dat zij ook eh, die zorgen deelt. Eh, ...tegelijkertijd heeft ze aangegeven dat ze met eh, de internationale luchtvaartorganisatie op korte termijn ook op tafel wil gaan zitten... ...om te kijken eh, wat er mogelijk is en wat precies de problemen zijn. Dan is dat het resultaat van deze middag, dat zij gaat praten met de luchtvaartsector. Maar waar moeten die gesprekken dan toe leiden? Het is zeg maar 5 voor 12 als je bedenkt dat op 1 januari dit systeem wel degelijk van start gaat. Ja, nou, dat is, dat is waar. De 1 januari, alle landen hebben de wetgeving al uh, ge, uh, geïmplementeerd. Dus, dus men kan ook meteen los. Maar uh, de kanttekening die vandaag werd ge gemaakt en die ook vorige week uh, tijdens dat transportraad werd gemaakt, is dat het wel uh, zo moet zijn dat er een internationaal en een gelijk speelveld is voor de luchtvaartmaatschappijen. En op het moment dat onvoldoende duidelijk is uh, wat de consequenties zijn, uh, dan is het verstandig dat de commissaris. ...daar opnieuw naar gekeken en ze heeft ook toegezegd dat ze uh, in december uh, haar bevindingen ook aan uh, de verschillende winst uh, uit de, de, de lidstaten voor zal leggen. En niet alleen de Milieuraad, maar ook de Transportraad. Maar wat kun je dan nog doen als je ook weet ja. dat landen als Verenigde Staten, China en Rusland zelfs dreigen met economische tegenmaatregelen. Wat kun je dan als Europa dan nog doen? Nou ja, dat is, dat is dat toch, een, toch een beetje de al-dan-vraag wat je dan kunt doen. Er zijn natuurlijk verschillende opties. Maar op dit moment zegt ze van ja, ik wil eerst precies weten wat de consequenties zijn. En dan geen... Eh, ja, maar die consequenties eh, hebt u zelf geschetst. Mogelijk. Dat leidt tot een ja, scheve concurrentieverhouding. De, de, de consequenties zijn duidelijk. Ja. Wat kun je dan nog doen? Ja. ja, en ze zegt van ik wil nu met de internationale organisatie gaan praten... om te kijken of we toch niet uh, de andere uh, partijen internationaal... dus buiten Europa over de streep kunnen trekken. En op het moment dat dat niet het geval blijkt te zijn... Ja, dan komt ze terug in de richting van, uh, van de commissie. Nou, dat is uh, denk ik iets wat iedereen goed in zijn oren heeft geknoopt. We hebben er overigens ook op gevraagd. En we hebben ook aangegeven, dat, althans ik heb aangegeven, dat ik vind dat, en ik, ik hou er ook aan vast, dat het uh, internationale speelveld natuurlijk wel uh, gelijk moet, moet zijn en, uh, en ook gelijk moet blijven. Dat ja, u houdt over... vast aan die constatering, maar wat kunt u dan concreet doen? Kunt u dan zeggen, ja, wij doen ook niet mee? Nee, ja, kijk, op het moment dat op het moment dat, dat zou blijken dat het eh, inderdaad eh, eh, volstrekt aanverrechts uitpakt, ja, dan heb je een aantal alternatieven achter de hand. En ik denk dat het nu te, te vroeg is om daarop spe, daarover te speculeren. Nou, is niet zo dat te vroeg. Heeft, het is al heeft, half oktober. Dat, Wat is de meest logische maatregel die je dan kunt nemen? Dat heeft commissaris heeft dat niet gedaan. Uh, er wordt wel gesuggereerd dat je dan alleen voor vluchten binnen Europa... Uh, uh, het systeem van werking, inwerking zou kunnen laten treden. Maar daar is vandaag absoluut niet over gesproken. De eerste inzet is, de eerste ambitie is... om alle continenten uh, over de streep te trekken. En dat kun je vanuit uh, de Europese Commissie doen. We hebben ook gezegd dat het vooral een taak is van de Commissie... om te zorgen dat gelijk een speelveld wordt gegarandeerd. Individuele lidstaten uit Europa kunnen op dat punt helemaal niks. En dat kan de Commissie het doen te doen, samen met alle internationale luchtvaartmaatschappijen. En lukt dat, dat niet? Dan zegt, lukt dat niet? Dan zegt u, dan moeten we alleen kijken naar zo'n systeem voor vluchten die alleen binnen Europa plaatsvinden. Ja, dat zou, dat zou een optie kunnen zijn, eh, maar er zijn, er zijn meerdere opties denkbaar. Maar het is echt te vroeg om daarover te spreken. Die, dat type als dan vragen, daar ga ik liever niet op in. Dat heeft ook geen enkele zin. Het is al heel erg belangrijk dat eh, vandaag hier in, in Luxemburg meerdere landen hun zorg hebben geuit, terwijl dat een paar maanden geleden niet op een de orde was. Dus ik ben al lang blij dat je... Eh, als je ziet wat de zorgen zijn, dat die ook breed worden gedeeld door de grote luchtvaartlanden in Europa. En laten we nu vooral ook de commissie maar aan de slag laten gaan. Staatssecretaris Atzma van Milieu, hartelijk dank. Graag gedaan. Eerst een brandbrief aan premier Rutte... en vandaag een bezoek aan minister Kan van Sociale Zaken. Wethouder Lodewijk Asscher doet er alles aan om de bezuinigingen te verzachten... voor mensen die volgens hem onevenredig het slachtoffer gaan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die werkt in een sociale werkplaats... en gebruik maakt van het persoonsgebonden budget. Wethouder Asscher, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de toon van uw boodschap voor de minister? Nou, toch inderdaad eentje van, van grote zorgen. En we weten allemaal dat er bezuinigd moet worden... Maar het gaat natuurlijk wel om op welke manier dat doet. En of er ook oog is bij wat het eh, misschien dan niet in de boekhouding in Den Haag... maar aan de keukentafel hier in Amsterdam kan betekenen. Ja, want hoe groot zijn die zorgen, heel concreet? Nou, die zijn heel groot. Er zijn dus, dus een hoop mensen die komen daar prima doorheen. En die kunnen ook wel met, met wat minder toe. Maar er zijn ook gezinnen in deze stad... waar de combinatie van die bezuinigingen heel hard kan aankomen. en Waarbij het ook contraproductief kan worden. De jongen die nu eh, in de supermarkt met een beetje begeleiding zich nuttig maakt ze geld verdient, een bijdrage levert aan de samenleving. Ja, Als daar net die begeleiding wegvalt, komt die thuis te zitten... in een uitkering, extra druk op het gezin. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij, als we niet oppassen... bezuinigingen die misschien best te realiseren zijn als dus je het goed aanpakt... te veel bij een groep terechtkomen die het niet kan hebben. En wat is dan de omvang van de gevolgen? Nou ja, die omvang die is zowel in financiële termen als menselijk heel groot... In financiële termen schiet je er niks mee op als je op korte termijn bezuinigt... en het op lange termijn opnieuw kwijt bent. Menselijk, veel belangrijker, vind ik dat je ervan uit moet gaan... dat je mensen zoveel mogelijk zelfstandig laat zijn. Daar gaat het ook over in de PGB-discussie. Laat mensen regie houden over hun eigen leven, over hun eigen keuzes. En zorg dat je minder geld uitgeeft. Ik denk dat die dingen samen kunnen, maar alleen... als het kabinet ook echt kijkt naar de gevolgen en rekening houdt met stapelen. Ja, en vond minister Kam van Sociale Zaken dat ook? Minister Kamp, uh, ere wie er toekomt, erkent het probleem. Had een hele open houding. Was bijzonder goed voorbereid. Had de stukken die wij hem hebben opgestuurd goed bestudeerd. En heeft ook gezegd: uh, Ik ga natuurlijk niet nu een enorme zak geld op tafel leggen. Dat had ik ook niet verwacht. Maar de afspraak om de komende maanden. Uh, de meeste van die, van die bezuinigingen gaan in 2013 pas echt pijn doen. Om de komende maanden samen met Amsterdam te werken aan oplossingen. En zoveel mogelijk van dit probleem. Op ja, een erkenning, maar geen zak geld. Daar kan ik me bij voorstellen in deze tijden. Maar wat voor concrete toezeggingen heeft hij wel gedaan aan u? Nou, het gaat over het wegnemen van regels die het nu onmogelijk maken om mensen te helpen. Het gaat over het veel beter faseren en aanpassen van het moment van die bezuinigingen. Die, die gaan nu triskas door elkaar heen. Het gaat over het gemeente in staat stellen om met één budget voor een gezin te werken in plaats van... ...langs vijf, zes, zeven loketten met allemaal eigen Haagse regeltjes. En is dit nou alleen voor Amsterdam of hebt u meteen gezegd... Van, ...doen we het ook even voor de andere grote steden die met dezelfde problemen kampen? Ik, nou, niet alleen grote steden. Kijk, het probleem van die stapeling van bezuinigingen geldt in het hele land. En natuurlijk vind ik iedere oplossing die we voor Amsterdam verzinnen... ...die moet beschikbaar zijn voor alle mensen in het land die hierdoor getroffen worden. Maar we moeten beginnen met op een aantal plekken laten zien waar het pijn doet... En manieren bedenken om die pijn weg te nemen. Ja. Pijn doet het ook in de Partij van de Arbeid. Tot slot. De leiderschapskwestie Partijleider Cohen noemt dit weekend het interview van voorzitter Ploemen. waarin zij hem eigenlijk openlijk afviel. Een dieptepunt. U kent Cohen nog als burgemeester van Amsterdam. Was het voor u ook een dieptepunt? Nou, dat is zeker geen hoogtepunt. Ik vind dat de kranten vol moeten staan met waarom het beter kan dan het kabinet het nu aanpakt. Hoe we in een nieuwe economische crisis dreigen te verzijden. in plaats van in een discussie over bestuurders van, van, mijn, van mijn partij, dat is natuurlijk niet goed. Of had voorzitter Ploemer toch wel erg gelijk? Nou, ik vind zelf, als je kritiek hebt op iemand, eh, pak even de telefoon. Ja, heeft u ook gedaan? Als ik kritiek heb, doe ik dat zeker. Hebt u, hebt u de telefoon gepakt naar voorzitter Ploemer? Nou, het, het aardige is, juist als je dat consequent toepast... ga ik het niet aan u vertellen, maar dan pak ik de telefoon. Nee, niet de krant, maar misschien wel op de radio. Nee hoor, als ik kritiek heb op ploem of Cohen, ja. doe ik dat niet via radio 1, maar met de telefoon. Nou is het natuurlijk al onmiddellijk gezegd van, oh Lodewijk Asscher, als we dan toch misschien afscheid gaan nemen van deze voorzitter... maar misschien ook wel van uh, Job Cohen, dan is hij natuurlijk de gedoodverde kroonprins. Is dat lastig werken voor u? Nou, dat zou lastig werken zijn als ik het serieus neem. Ik ben hier in Amsterdam aan het werk. Grote problemen bij gezinnen thuis, in zich... het onderwijs, op de wallen. U ziet zich niet als een serieuze kroonprins? Absoluut niet. Nee? Nee. Totaal niet? Totaal niet. En volgend jaar? Volgend jaar ook niet. Nee, ik ben tot 2014 gekozen door 50.000 Amsterdammers. Daar ben ik trots op, maar dat schept verplichtingen. Daar ben ik mee aan het werk. Maar een beetje goede kroonprins gaat dan niet wachten tot het eind, tot 2014. Sluit u uit dat u voor 2014 naar Den Haag gaat? Ja, ik maak mijn termijn af. Die staat? Ja. Lodewijk Ascher, wethouder Amsterdam, hartelijk dank. Graag gedaan. Straks de Nederlander Vincent T., verdacht van moord... moest zich vandaag verantwoorden voor de Britse rechter. Weinlandswaan bij AWB. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Nou, het valt reuze mee op de weg. 25 files die niet al te lang zijn. Twee files zijn wel wat langer. Dat is op de A4, Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 7 kilometer. En de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De Nobelprijs voor de economie is toegekend aan twee Amerikaanse onderzoekers. Christopher Sims en Thomas Sargent kregen de prijs voor hun macro-economisch onderzoek. Onder het grote publiek zijn de twee nauwelijks bekend... maar onder economen zijn de twee gevestigde namen. Verslaggever Paul Sanders ging op bezoek bij Casper de Vries... hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. U heeft één van de Nobelprijswinnaars in de kast staan... Ja, absoluut. Ja. Dat is het uh, handboek uh, macro-economie van Sargent. Waar staat hij? Ja, daar bovenaan. Ja, kunt u hem eens pakken? Ouderwets gekaft, hè, kunnen we zeggen. Als je dat vroeger op de middelbare school Ja, deed? dat is... Want uh, dan krijg je het uh, als, als hoogleraar je boek uitleent... dan krijg je ze meestal niet terug. Maar op deze manier krijg je wel terug. Want er is geen andere gek die dat doet in ja. dit gebouw. <laughs> u, heeft, u heeft een prachtige kaft. Het boek Macroeconomic Theory... Second edition van Thomas J. Sargent. een van de mensen die nu een Nobelprijs heeft gewonnen. Wat is het belang van deze man? Nou, de eerste editie heb ik trouwens thuis staan. Want dat was voor mij een reden in de tijd om naar Amerika te gaan en daar te, te promoveren. In Nederland en Europa zaten we nog heel erg vast in die oude Keynesiaanse modellen. En ja, de revolutie van, van Sargent en anderen was dat... Uh, ja, terugkijkend gedrag, waarmee zeg maar, verwachtingen werden gemodelleerd. Dus je keek wat uh, mensen zouden kijken wat er vorig jaar is gebeurd... en daarmee eigenlijk zeggen wat er het komende jaar zou gebeuren. Dat dat niet werkte en dat mensen juist vooruitkijken... en uh, zich daarop baseren. Sargent heeft het ook samengedaan met Christopher Sims... Kunnen we eigenlijk het best omschrijven dat die twee het aloude adagium van in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst hebben verfijnd en hebben onderzocht? Nou, daar hebben zij inderdaad een hele belangrijke rol in gespeeld. En Sims deed dat meer vanuit de econometrie en Sargent vanuit de economische theorie. Met de theorie van deze heer in de hand, wat, wat, wat kunnen wij zeg maar als gewone burger kunnen we daar iets van merken in ons dagelijks leven? Ja, toch wel. dat, dat het dus voor de overheid toch heel wat minder makkelijk is om burgers voor de gek te houden... met bijvoorbeeld het genereren van inflatie. En dat, dat zien we terug bijvoorbeeld uh, in het, uh, bij de ECB, hè, waarbij expliciet... Uh, gesteld is dat ze zich uh, aan prijsstabiliteit moeten houden. En dat is de opdracht die de ECB heeft. Um, ja, Dat is heel duidelijk mede een reflectie van het werk... wat onder andere Sargent heeft gedaan. Ja. En is dit werk misschien wel dubbel zo actueel gezien... Ja, de economische malaise waar we op het ogenblik in zitten? Nou, zeker. Dus, dus het, het oplossen van de malaise door maar geld te gaan drukken... Uh, is iets wat, uh, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. En dat is wat dit werk uh, aantoonde. En dat is ook precies waar het in de jaren zeventig misliep. U heeft deze man wel eens ontmoet? Ja, hij is hier wel, wel eens hier geweest. Ik heb hem wel eens op conferenties ontmoet. Uh, en het is een, uh, ja, een hele, in mijn ogen een hele goede wetenschapper. Oh, uh, beide heren heb ik trouwens ontmoet. Ja. En... en wat zijn het voor mensen? Echte professoren? Ja, dat kan je toch wel zeggen. Soms verstrooid misschien. Hè? Dat is de indruk die uh, het grote publiek graag wil, uh, wil hebben van ons. Maar nee, ze weten absoluut waar ze over praten. En ze hebben een hele, hele belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de macro-econometrie uh, gebracht. Is het, is het een streven voor een wetenschapper om zoiets te winnen? Nou, bij mij nee. het leukste van de wetenschap is dat je dingen ziet die niemand anders nog heeft gezien. En dat geeft een enorme kick. En ik denk dat dat voor beide heren absoluut ook het geval was. En dat toen ze hun, ja, toch wel min of meer revolutie in, uh, afdraaiden... dat ze niet dachten aan de Nobelprijs, maar vooral aan ja, nieuwe inzichten. Ja. En dat, dat geeft een enorme kick. Anders hoogleraar Monetaire Economie, Casper de Vries. En als u denkt, na deze winnaars van de Nobelprijs... weten vast wel wat je moet doen met je geld. Christopher Sims werd daarna gevraagd vanochtend. Wat gaat u doen met het prijzengeld? Een half miljoen euro per persoon. Nou, zei hij, dat ga ik voorlopig maar even contant bij me houden. Dat u het weet. Iedereen moet in deze tijd bezuinigen, dus de koningin ook. Dat zegt de VVD. Brigitte van der Burg, Tweede Kamerlid, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel zou de koningin mogen bezuinigen van de VVD? Nou, Je ziet dat bij alle begrotingen dat er een algemene financiële generieke eh, zeg maar doelmatigheidskorting wordt toegepast. En dat wordt niet toegepast op de begroting van de koningin, of de koning heet dat formeel. En eh, ik zal morgen in het debat vragen om dat wel te doen per 2013, net als bij de hoge colleges van staat. Want in 2012 kost het koningshuis 39,5 miljoen euro. Hoeveel zou daarvan af kunnen? Nou, het gaat om een uh, doelmatigheidskorting van 1,5 à 2 procent. Dat is ongeveer de orde van grote. En ik vind gewoon dat als alle begrotingen die doelmatigheidskorting opgelegd krijgen... om bij te dragen aan het op orde krijgen van het huishoudboekje van de staat... dan moet dat ook gelden voor de begroting van de koning. Maar hoe kun je doelmatig korten bij, uh, bij het paleis? Nou, ook het paleis uh, uh, heeft materiële en personele kosten. Dus daar kan je net zo goed als bij een andere begroting op korten. Goed net... minder lakije. Um, dat, uh, uh, dat moeten ze dan zelf bekijken hoe ze dat invullen. Maar ik vind als voor elke begroting geldt dat er een doelmatigheidskorting wordt opgelegd, dat het ook voor deze begroting zou moeten gelden. Ja, begrijp ik begrijp, maar het koninklijk huis doet toch iets van een andere orde dan een ministerie van Sociale Zaken, lijkt mij. Dus hebt u concreet nagedacht hoe dan het Koningshuis zou kunnen bezuinigen? Anderhalf tot twee procent? Nou ja, het Koningshuis heeft ook, uh, wat ik u al zei, uh, personeel in dienst. En uh, heeft ook uh, materiële kosten, bijvoorbeeld onderhoud van uh, voertuigen en uh, paleizen, et cetera, et cetera. Dus daar zou uh, net zo goed als bij andere departementen gekeken kunnen worden: van hoe daar ook wat uh, gekort kan worden. Hebt u al nagedacht hoe het CDA en de PVV hierover denken? Nee, want het is, morgen is het debat, dus uh, het leek me een interessant voorstel om uh, um, te brengen. Ook omdat ik vind dat als iedereen dat opgelegd krijgt, dan vind ik dat er hele goede redenen zouden moeten zijn waarom dat niet geldt voor de begroting van de koning. Ja, nog veel goedkoper zou kunnen zijn een ceremonieel koningschap, maar ik denk niet dat de VVD daarvoor te porren is. Nee, en het is ook de vraag of dat goedkoper is. Maar daar zijn we altijd duidelijk over geweest. We vinden de positie van de koning, vinden wij zoals het nu geregeld is, uitstekend. Brigitte van den Burg, succes met het debat over de 1,5 tot 2 procent... die wel gekort zou moeten kunnen worden op het koningshuis. Dank u wel. Graag gedaan. In Engeland zijn vandaag de hoorzittingen tegen de Nederlander Vincent T. begonnen. Er wordt ervan verdacht dat hij zijn buurvrouw, de jonge landschapsarchitecte Joe Yates, heeft vermoord. Het is een zaak die Engeland al sinds vorig jaar december in haar greep heeft. Met veel intriges, veel raadsels en ook nog steeds onduidelijkheid, heel veel onduidelijkheid over het motief. Arjen van der Horst, eh, volgens mij kom je net uit de rechtszaal. Arjen. Ja, die, de zitting is net afgelopen. We hebben vandaag een lange dag gehad waarin we echt werkelijk overdolven werden. Bedolven werden met uh, bewijsmateriaal. Uh, beelden van beveiligingscamera's, uh, transcripten van e-mails en sms'jes. En uh, ja, die moesten allemaal aantonen hoe die laatste dag van het leven van Joanna Yates eruit zag... en ook de bewegingen van de verdachte Vincent T. En vervolgens gingen ze verder ook wat er daarna gebeurde... wat Vincent T in de weken uh, na haar vermissing en dood heeft gedaan... tot zijn arrestatie vijf weken na de dood van Joanna Yates. Maar als het zo ingewikkeld is, we weten dat hij bekend heeft... We weten dat hij bekend heeft, maar we weten bijvoorbeeld niet uh, waarom hij het heeft gedaan. Want uh, als je kijkt naar het bewijsmateriaal. De, uh, het Openbaar Ministerie is ingeslaagd om tot bijna op de minuut vast te leggen. wanneer hij haar heeft gedood. Het gebeurde allemaal op die vrijdag van 17 december. Uh, waarna uh, Joanna Yates na een avondje uit met haar vrienden thuis kwam. En binnen acht minuten na haar thuiskomst heeft Vincent T. Uh, aan haar woning is binnengegaan. en heeft haar aangevallen en gedood. En het, zegt, het, is eigenlijk natuurlijk, het klinkt heel raar natuurlijk. En waarom ga je bij je buurvrouw naar binnen, een buurvrouw die je eigenlijk niet kent, uh, en dan uh, meteen haar dood? Um, en over het motief is het zowel door, de, de, uh, door het Openbaar Ministerie als de aanklagers uh, de verdediging weinig gezegd. En daar, daarover tasten we nog steeds in het duister. Waarom heeft hij het gedaan? En hoe is ze om het leven gebracht? Ze is om het leven gebracht uh, door burging. Uh, dat stond al vorig jaar meteen vast. Wat we vandaag te horen krijgen, en dat was wel nieuw, is dat haar uh, kleding besmeurd was met bloed. En we hebben tot nu toe nog niet eerder gehoord dat, dat ze andere verwondingen had dan behalve de blauwe plekken rond haar nek. En we weten dus niet precies wat daar gebeurd uh, is. Misschien gaan we dat morgen horen, want uh, het openbaar ministerie had, trekt heel veel tijd uit voor het behandelen van alle bewijs uh, vandaag. Zijn ze voorlopig gestopt, morgen gaan ze door. Je was vandaag in de rechtbank. Ziet het eruit dat de Vincent T. zelf ook gaat spreken? Dat is nog onduidelijk. Uh, we hebben hem tot nu toe alleen gehoord om zijn identiteit te bevestigen. Hij hoeft natuurlijk uh, niet tegen zichzelf te getuigen. Dat recht heeft hij. Um, en we weten nog niet of hij ook als getuige opgeroepen zal worden. Deze zaak zal naar schatting vier weken duren. Ja, en in de loop van de komende weken gaan we horen of hij dat gaat doen of niet.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 Volgens de vakbonden valt het met de minister niet te onderhandelen over fatsoenlijke loonontwikkelingen... en bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen bij de rijksambtenaren. En in Egypte is het opnieuw tot geweld gekomen tussen koptische christenen en ordentroepen. Gisteren vielen in Kauïro meer dan twintig doden. Het geweld van vandaag speelde zich af bij een koptische kerk waar de doden van gisteren werden herdacht. De onlusten begonnen gisteren toen demonstrerende kopten werden bekogeld door omstanders, vermoedelijk moslims. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. is Michael Verhoef. Met veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Ook vannacht. Het is wel zacht met temperaturen van 15 graden. Morgen loopt het kwik iets op. 16 tot maar liefst 19 graden wordt het het warmst in het zuiden van het land. Misschien dat het zuidwesten een klein zonnetje krijgt. Maar veel zal het niet zijn. Verder is het bewolkt en er trekt ook opnieuw regen en motregen over het land. Ditmaal ook over het midden en ook over het zuidoosten. Er staat een stevige wind die in de loop van de dag wel wat afneemt. Woensdag verandert er dan nog niet veel. Ook dan is het grijs en vrij nat. Maar vanaf donderdag. Nog is het een paar dagen droog met flink wat zon. En dat rustige najaarsweer heeft vooral veel koudere nachten tot gevolg. ANRB verkeersinformatie. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Bij Amsterdam staan zelfs helemaal geen files. In de rest van het land, vooral de Randstad, wel een paar. Maar toch echt lang zijn ze niet. Langs de file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen en Rijndijk 7 kilometer.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 Goedemiddag. Dus ik loop op straat, ik zie een overval. Maar wat doe ik dan? Bel ik eerst 112 of ga ik een mooi filmpje maken? Ja, wat, wat even naar de omstandigheden het beste, beste is. Als u, kijk, ik vraag aan niemand om de held te gaan uithangen. Dus als je met een mobieltje snel een foto kan maken, is dat, is dat prima. Daar is de politie en het openbaar ministerie zeer mee geholpen. Kan je 112 bellen? Bel 112. Uh, uh, het is ook belangrijk dat je registreert wat er gebeurt... Uh, en dat even opslaat en dan uh, later doorgeeft. Bijvoorbeeld, ik uh, denk dan aan een, uh, een uh, kentekennummer van een auto. Dat soort uh, dingen. Maar ik begrijp uit deze campagne dat het toch zaak is... om eerst een foto of een filmpje te maken. Ja. Nee, dat is, uh, dat is, uh, dat is, uh, daar is de politie en het Openbaar Ministerie... zeer mee geholpen als dat uh, kan... Uh, als iemand daartoe in staat is om dat te doen. Maar is dat niet gevaarlijk voor degene die het filmpje moet maken... en is het ook niet gevaarlijk voor degene die misschien wordt overvallen... dat niet eerst 112 wordt gebeld? Nee, dat is niet, uh, niet gevaarlijk, want ik heb uh, enorm veel vertrouwen in de burger. Er zijn er ook heel veel naar gevraagd. Kunnen wij ook iets doen? Uh, nou, en daar is goed over nagedacht en uh, vandaar deze campagne. Hebt u zelf wel uh, zoiets meegemaakt? Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. En ik uh, je moet ook. Uh, uh, en niet iedereen is in staat om dat uh, heel snel en goed uh, te doen. Uh, en dan moet hij het gewoon niet doen. Hij ja. moet zich er zelf goed bij uh, voelen. Je hoeft niet uh, uh, je flinker voor te doen dan je bent. En het is, dat respecteer ik zeer. Ja, de je kan misschien is... dat wel later 112 uh, bellen. Of je kan uh, uh, informatie doorgeven. Of toch in staat zijn om. Uh, uh, wel even een foto te maken. En dat doorgeven helpt enorm. Ja, want de bedoeling is natuurlijk duidelijk. Hè? De pakkans moet worden vergroot. Uh, bent ja. u niet bang voor een enorme toestroom aan beelden... waarvan misschien de meeste onbruikbaar zijn? Nee, juist niet. Daar hebben we natuurlijk ook uh, goed naar gekeken. Uh, dat is een veel gevoel, uh, gestelde vraag. Politie en het Openbaar Ministerie worden zeer... Uh, geholpen door dit soort informatie. Dus het versnelt in plaats van dat het uh, vertraagt. Omdat uh, dat soort uh, filmpjes, als ze goed zijn, en waarom zijn ze niet goed, uh, kunnen, kunnen, kunnen, kunnen helpen. En geven een beeld op de dader. En uh, ja, dan is die ook uh, sneller gepakt en kan de pakkans omhoog en dat schrikt daders ook weer af. Dus het voorkomt ook uh, uh, een stijging van de overvallen. Maar gaat het wellicht ook ten koste van de menskracht? Want ik kan me voorstellen dat jullie nee, ook dat mensen dat... moeten neerzetten... om die filmpjes te bekijken, de foto's nee. te wikken te wegen, nee. te checken op feiten. Nee, nee juist niet. Dat, uh, uh, het uh, het helpt juist uh, met een beperkte man en menskracht... Om, uh, om sneller het werk te doen. Als je die gegevens niet hebt... Uh, dan moet je er achteraan uh, met, uh, met heel weinig, uh, soms heel weinig informatie. Uh, en dan moet je toch uh, gaan rechercheren en er toch achterkomen. En als je dit zo hebt, direct nadat het gebeurd is, heel snel... Uh, dan, uh, uh, ja, dan kan je heel effectief rechercheren en uh, daders, uh, daders pakken. Daarom maar als de burger als de smaak dus te pakken krijgt... krijgen we straks foto's en filmpjes van dubbelparkeerders, van zwartwerkers... vergroot het niet de klikcultuur van de burger? Nee, zeker niet. Nee zeker niet. Daar zijn we totaal niet bang voor. We weten dat, dat de burger daarin ook zijn eigen verantwoordelijkheid uh, wil nemen. We willen ook zijn uh, nadrukkelijk beleid. Dat, uh, zoiets ergs als uh, die overvallen. Uh, ja, dan moet je in feite als politie en het openbaar ministerie ook uh, schouder aan schouder uh, gaan staan uh, uh, met elkaar om die daden te pakken. En eh, zo snel mogelijk. We gaan het zien, minister opsteller van Veiligheid en Justitie. Ja. Hartelijk dank. De pakkans mogelijk toenemen. We gaan de cijfers van dit jaar vergelijken met die van volgend jaar. Ik kom bij u terug. Heel graag. Ik kom bij u terug. Dank u wel. Afgesproken. Graag gedaan. Dexia op een rijtje. Jean-Luc De Hane heeft per direct ontslag genomen als lid van de raad van bestuur van de Belgische bank Dexia. Hij blijft wel aan als voorzitter van de raad van bestuur bij de groep Dexia. Dexia Bank België komt in handen van de Belgische staat. België betaalt 4 miljard euro voor het Belgische deel van de bank. En daarnaast geeft de staat voor 54 miljard euro aan garanties voor de slechte delen van Dexia die buiten de overname blijven. Dat de bank moest worden opgesplitst doet De Hane pijn. Het was ook een heel moeilijk moment uh, voor diegenen die in 2008 gevraagd werden de verantwoordelijkheid over de groep te nemen. We hebben toen een erfenis geërfd waarvan dat wij zeer goed de dimensie afwogen en wisten dat we voor een heel moeilijke taak zouden staan. De bank moet voor de tweede keer in drie jaar worden gered. Ze waren op de goede weg om de erfenis op te ruimen, zegt de Hane. Maar de eurocrisis gooide roet in het eten. We wisten zeer goed dat indien uh, dat interbankaire weer stil viel, dat we dan effectief uh, voor problemen zouden komen te staan. De Hane reageerde ook op minister van Financiën DJ Reinders. Die zei dat er voor de Hane geen toekomst is bij de Belgische tak van Dexia. Ik heb geen enkele ambitie uh, om welke rol dan ook te spelen in deze bank. De tweede wil ik toch even benadrukken... dat ik nooit de ambitie gehad heb van te zitten waar ik vandaag zit. Men heeft mij dit gevraagd in het midden van de nacht... zonder dat ik zelfs maar de mogelijkheid had van te zien... voor wat ik verantwoordelijk zou zijn. En heb ik dit toen aanvaard... omdat de regering anders in een onmogelijk probleem zou geraakt zijn... en dat uh, de Dexia-groep wellicht op dat ogenblik... in onmogelijke problemen zou geraakt zijn... indien er niet iemand aan Belgische zijde... Het voor, het, de verantwoordelijkheid wil nemen voor het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Al dus Jean-Luc Dehaene, voormalig premier van België. Topman van Dexia, Pierre Mariani, zegt dat het niet zijn schuld is... dat Dexia weer gered moest worden. We zijn hooguit naïef geweest, zei hij. En Paul de Grauwe, goedemiddag. Goedemiddag. Van de universiteit in Leuven. Ik probeer even deze uitspraak op te laten inwerken. We zijn hooguit naïef geweest, zegt Mariani. En de Hane zegt, ik heb geen enkele ambitie gehad om hier te gaan zitten... De, wat, wat denkt u dan? Ja, dat is toch wel uh, kras, zou, zou ik durven denken. Uh, vooral de uitspraak van um, Mariani. Um, ja, als je naïevelingen aan de top van een bank steekt... Ja, dan kan er alleen maar een disaster uitkomen. Hè? Dus uh, die mensen wisten toch beter. Um, de speculatieve posities die de bank had ingenomen... die waren zeer groot... Dat was natuurlijk een erfenis van voor 2008. Maar ze hadden toch de kans om dat op een versnelde manier af te bouwen. Ze hebben dat niet gedaan of onvoldoende snel. Ook waarschijnlijk omdat het heel winstgevende posities waren aanvankelijk. En, en, en ik vrees dus dat ze zich opnieuw hebben laten leiden door die houding van vele bankiers in de laatste 10, 20 jaar. Waarbij bankiers speculanten zijn geworden. En dus... Um, ik denk dat daar toch verantwoordelijkheden zijn um, die we nu uh, volop um, tegenover ons hebben. Ja, dan zegt Mariani, uh, we zijn naïef geweest, maar is het niet de verwachting dat er een soort raad van toezicht of in ieder geval een bestuur is geweest die die speculatieve karakters um, van zo'n topbankier controleren? Is dat niet gebeurd? onvoldoende natuurlijk. En ook de toezichthouders hebben dat niet gedaan. Um, die hebben daar zitten op kijken en, en, en onvoldoende de zweep gebruikt om, om die speculatieve posities af te bouwen. Dus dat is heel pijnlijk. Uh, men heeft dus blijkbaar ook de les van 2008, de crisis van toen, niet geleerd. Namelijk dat banken moeten gesplitst worden. Traditioneel bankieren moeten absoluut gesplitst worden van um, zakenbankieren dat een, een heel speculatieve heeft. Men heeft dus die stap nu willen zetten, ook onder druk van diezelfde bankiers. Dus dat is het probleem. Niet alleen in België, maar ook uh, op het Europese continent. Ja, want die splitsing is nu een feit hè. Te laat of uh, in ieder geval een goede oplossing in de huidige, in de huidige tijden? Nou, maar ik bedoel de splitsing tussen um, traditioneel bankieren en, en investmentbanken, en zakenbankieren. En dus die splitsing, ja, die, ik hoop dat die er komt, maar die, dat is nog niet duidelijk. Hè? Dus. Uh, de kunnen nog altijd uh, voor eigen rekening beleggingen doen in financiële markten. En dus heel speculatieve posities innemen. Er is op dit moment nog geen enkele beperking op dergelijke activiteiten. Ja. Hebt u enig idee hoe het er verder voor staat in België met dit soort banken? Misschien um, moeilijk te zeggen. Veel zal afhangen van... De evolutie in de eurozone en meer in het bijzonder de manier waarop de schuldencrisis zal opgelost worden. Als die opgelost geraakt. Dus het, het lijkt mij dat als we die, die schuldencrisis niet oplossen, dat we nog andere banken slachtoffer zullen worden. En Belgische banken, maar niet alleen. Belgische banken, Franse banken, Duitse banken. En dus het is, het is een, er is een element van... Europese problematiek die absoluut moet opgelost worden om te vermijden dat er daar een besmettingsgevaar zou ontstaan en andere banken meegesleurd worden. Ja, we hebben vandaag ook gezien dat er een bank in Griekenland en een bank in Denemarken zijn genationaliseerd. Is dat een teken aan de wand dat er echt problemen aan zitten te komen deze week? Ja, of het deze week zal zijn of, of later, dat, dat kan ik natuurlijk heel moeilijk inschatten. Maar dus, we zitten echt op een kritiek moment waar we dus de, de neerwaartse spiraal die aanwezig is in de obligatiemarkten en de obligatiemarkten van Spanje, Italië en andere probleemlanden dat we die stoppen. Anders gaat dat zich vanzelf uitspreiden in de banksector. En, en, en dat is denk ik cruciaal op dit moment. Ja, de politieke leiders van Duitsland en Frankrijk hebben gisteren aangekondigd dat er een plan komt... een structurele oplossing voor de schuldencrisis... voor het eind van deze maand. Wat zegt u dan als econoom die de afgelopen jaren... dit soort dingen op de voet heeft gevolgd? Ja, er zijn heel veel plannen geweest... Hè, en, en weinig hebben echt gewerkt. Dus, uh, en, en dus als we nog moeten wachten tot het einde van de maand... kunnen er natuurlijk nog, nog andere slachtoffers vallen... Tenzij de markt inderdaad vertrouwen heeft dat dat nu een plan is dat, dat definitief het probleem oplost. Maar ik vrees dat uh, dat vertrouwen er gewoon niet is. Dus uh, ik begrijp niet goed waarom men nog moet wachten tot het einde van de maand. Hoe kun je de markt het vertrouwen geven op zo'n korte termijn? Ja, dat is bijzonder moeilijk. Ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid is van de Europese Centrale Bank. Uh, want uh, uiteindelijk is het de Europese Centrale Bank die moet instaan voor de voldoende liquiditeit in die obligatiemarkt. Ik heb het niet over Griekenland, dat is een apart probleem. Maar die andere landen, bijvoorbeeld Spanje, Italië, um, daar, daar denk ik vo volledig te maken op dit moment met een liquiditeitscrisis. Uh, die moet gestopt worden. En, en, en dus daar is ook een verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank. ...die dat niet wil doen. Met het gevolg dat men het verschuift op het Europees noodfonds... ...die het niet zal kunnen doen. Want dat is juist het probleem. De Europese Centrale Bank kan het doen, maar wil het niet doen. Het Europees noodfonds, dat, dat nog eigenlijk moet opgericht worden... bestaat natuurlijk wel, maar het is nog niet volledig um, in, in werkzaam. Um, dat Europees noodfonds heeft gewoon de mogelijkheden niet om dat te doen. Het Europese Noodfonds, daar blijven we naar kijken in combinatie met de Centrale Bank. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Graag Paul de Grauwe van de Universiteit in Leuven. Straks een voorlopig goede afloop voor de Nederlandse turners op het WK in Tokio. Wijn als we bij, hoe staat dat ervoor op dit het is een uh, minder drukke spits dan gebruikelijk. Is verder ook niets gebeurd. Twee langste files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk 7 kilometer. En de A50 van Arnhem naar Os voorknopend Ewijk 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Vandaag is het 10. 10, 10, oktober. Het was mij even ontgaan, maar het is zo. Want vandaag is het het start zijn van een wereldwijde actie... om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook in Nederland doet een aantal bedrijven mee... om het verbruik op de nationale elektriciteitsmeter omlaag te krijgen. Truje van Rijswijk ging daarvoor naar een computersoftwareproducent. producent Ik ben in het gebouw van Microsoft. En dat is een heel bijzonder gebouw, want het heeft energielabel A... Sabine Hees, u bent hier woordvoerder. Jullie hebben het hier net even anders geregeld dan bij een normaal kantoorgebouw. Ja, dat klopt. Nou, het, uh, ons gebouw is uh, ingericht uh, op de manier van het nieuwe werken. Dat betekent dat we ook een fysieke ruimte hebben waar we... Kunnen werken wanneer we willen en uh, waar we willen. En uh, afhankelijk van de activiteit ergens zitten. So, we hebben geen vaste werkplekken, ook ons managementteam niet. Um, en dat kan je gewoon kiezen afhankelijk van waar je mee bezig bent. Nou, hier zie je onze bewustzijnscampagne rondom: wat doe jij oud? De 10-10-campagne. Die hebben we laten zien wat collega's oud doen vandaag. Een hele verdieping. De taanverlichting. Ja. Zo, we hebben ook de collega's gekozen die het gewoon leuk vonden om hier mee te gaan. Hier hangt een poster met een uh, foto van, een, van de juffrouw van de koffiekorner. Charlotte heet ze. En die staat hier nu ook. En die heeft de verlichting van de achterwand uitgedaan. Zie je het zitten, die uh, energiebesparingsacties? Oh, zeker. Ik vind een heel goed, uh, heel goed initiatief, absoluut. En waarom ook niet? Top. Kan er nog meer hè? Uh, hier helaas niet, want dan is het geen koffie of geen koeling of geen kassa meer. Maar, uh, en dan spotst: het dat is één groot centraal uh, systeem. Maar ja, uh, yeah, dit was een goede besparing in ieder geval. Ja. En laat je het nou uit? Uh, dat denk ik niet. Als het aan mij had gelegen, had hij wel uitgemogen. Misschien doorzichtige achterwand, we het licht van buiten kunnen gebruiken. Maar uh, uh, ja, dit is natuurlijk ook een management die daar ook mee. Uh, en een heel uh, bedrijf die eraan vast zit, die daarmee beslist. Dus, uh, maar mijn mening is: uh, van mij mag je uitblijven. Ja. De verlichte achterwand uit. Wat doet die uit? Nou ja, het is, uh, we doen sommige dingen, die testen we vandaag. Bijvoorbeeld de airco ietsje lager en ietsje minder uren aan. Als dat prettig voelt, dan gaan we het gewoon zo doen vanaf nu. Um, en er zijn natuurlijk dingen die zijn vandaag meer om bewustzijn te creëren. Maar bijvoorbeeld een hele verdieping uit, hoe doe je dat dan? In dit flexibele gebouw kan je gewoon als er minder mensen zijn verdiepingen afsluiten. Dus hebben we twee verdiepingen afgesloten. We hebben daarmee 18 ton CO2 bespaard. Volgens mij zijn dat... 188.000 kilometers rijden. Maar we hebben nu gezegd: we willen het altijd doen als, als we gewoon weten dat mensen, minder, dat mensen minder mensen in het gebouw zijn. Nou En vandaag hebben we, is de bezettingsraad zo dat we één verdieping kunnen afsluiten. Dus hebben we gedaan. En dus is het hier helemaal leeg? Dus is die leeg? Verboden toegang. Als ik denk aan Microsoft. Ja. Dan denk ik aan al die computers die allemaal draaien op Microsoft. Ja. Hoe komen jullie erbij bij mee te doen? We voelen ons aan de ene kant verantwoordelijk om mensen zo energiezaam nog te laten werken. En aan de andere kant gewoon ook te laten zien dat onze technologie het makkelijker maakt. En dat iedereen eigenlijk wel een bijdrage kan leveren. Een verslag van Trudy van Rijswijk. Sportnieuws. Turner Juri van Gelder heeft opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar de Olympische Spelen. Vorige week al hoorde van Gelder dat zijn dopingverleden deelnemen aan de Spelen niet in de weg zal staan. Vandaag plaatste de ringenspecialist zich in Tokio voor de WK-finale. Een medaille op het WK is genoeg voor deelname aan de Spelen in Londen volgend jaar. Verslaggever Edwin Cornelis sprak met hem. Nou Juri, het was even wachten, maar ja, daar is hij dan die finale plaatsen. Ja, ja, erg fijn dat het uh, toch bevestigd is uh, vandaag. En uh, ja goed, gisteren uh, de kwalificatie gehad en uh, ja, een score neergezet. Ik ging na het einde van de dag... Uh, ja, als derde door naar de tweede dag, om het zo maar te zeggen. En ja, goed, het is gewoon uh, super om het, uh, om het zo af te sluiten. Ik, uh, ik had nog wel een paar andere turners op mijn lijstje staan. en uh, ja, die, zijn er, uh, die zijn er allemaal ondergebleven. Dus uh, nee, ik, ik, ik ben heel erg blij dat, uh, dat dit zo is uh, afgelopen. Het was de afgelopen toernooien, WK's, nog wel eens uh, ja, dat het kwartje de verkeerde kant voor jou opviel. Um, maar als je dit kijkt, de ontwikkelingen hier, de uitspraak van de Kas, het feit dat je in de finale staat, nota bene als nummer 4. Zou het kwartje ook wel eens de goede kant op kunnen gaan? Ja, precies. Ik, uh, ik ben op een gegeven moment met een, uh, een drie-stappenplan gaan werken, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, stap 1 is uh, die erg goede uitspraak van, uh, van het kas. Dus die is gezet. Nou, stap 2 was dan uh, de kwalificatie uh, doen en uh, overleven. Ja, dat is, uh, dat is gelukt. Als vierde door naar de kwalificatie... Uh, of naar de finale en nu uh, ja, is het tijd voor, uh, voor stap drie en dat is uh, aanstaande zaterdag die finale turn hier in Tokyo en daar een medaille wegkapen. Hoe spannend is dat? Ja, is erg spannend. Ik, uh, ja, ik kan alleen maar heel zeggen dat ik uh, echt een gat in de lucht spring, dat ik, uh, dat ik het tot nu toe zover heb gehaald en uh, dat ook alles echt volgens plan loopt en... Ja, laten zeggen, dit, uh, dit gaat gewoon uh, de goede kant op. En als ik gewoon doorga met waar ik mee bezig ben... wat ik in mijn hoofd heb vooral ook... ja dan, uh, dan kan het goed uitpakken. Anders Jurie van Gelder in die finale... krijgt die gezelschap van Epke Zonderland. Die deed hetzelfde. Hij dacht gisteren, na een tegenvallende score op het onderdeel Rek... de boot nog te missen. Maar vandaag bleek dat zijn oefening toch goed genoeg was geweest. Tot opluchting van Zonderland. Oh, wat een dag. hè he. Die hele dag die in die spanning. En, uh, nou ja, dan... Uh heb je natuurlijk hoge verwachtingen ook van, uh, van Korea die nog uh, zou komen. Maar uh, ja, ze dus komen niet in de buurt. Dus ik wist eigenlijk voor de score wist ik al uh, dat het goed zat. Ik zag hier op de tribune de duimpjes omhoog gaan. Ja, ja, ja dus op een gegeven moment heb je al een paar oefeningen gezien. Dan weet je hoe streng ze zijn en wat ze sureren. Uh, nee, dat was duidelijk. Hij heeft uiteindelijk een 14-1 gekregen. Dus een punt lager dan mij. Dus, uh, ja. Zoals we maar net de finales zijn, komende zaterdag. Het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Ja, van over de punten, welkom. Hallo, Dexia Bank en Egypte domineren de voorpagina's en de openingen van de nieuwsites. Dexia is gered, maar wie volgt vraagt bijvoorbeeld het parool zich af. En terecht, Dexia is lang niet de enige met problemen. We hoorden het om half vijf ook al in onze uitzending. In Griekenland bijvoorbeeld is de Proton Bank genationaliseerd met geld van Europa en het IMF. En in Denemarken kwam de Max Bank in handen van de overheid. Alweer de tiende Deense bank die is genationaliseerd. Egypte is de opening van NRC Handelsblad. De Egyptische christenen, kopten, die wilden demonstreren, werden verjaagd door het leger. Op videobeeld is te zien dat panzervoertuigen met hoge snelheid door de menigte ploegen. Ze proberen betogers niet terug te jagen, nee, ze doen echt hun best om ze omver te rijden. En dat is een groot verschil met februari. Toen weigerde het Egyptische leger op betogers te schieten. En Kamagurka zet boven zijn cartoon koptische Herfst. Op de website van het AD, aandacht voor het vermiste meisje Jennifer. De Rotterdamse politie heeft een verdachte man van 26 opgepakt. De zus van Jennifer meldde vanmorgen op Facebook dat Jennifer dood is. De ex van de zus is de dader, meldt ze erbij. Op de Hive-pagina van die verdachte man stromen nu de haatberichten binnen. Hij wordt uitgescholden en doodgewenst. En er zijn oproepen om hem te vermoorden, compleet met adressen en foto's. En ook RTV Rijnmond heeft een lang verhaal. En beelden op de site staan. De zender meldt dat de politie de verdachte in beeld kreeg... door het afluisteren van telefoongesprekken. En na 6 uur gaan we nog even live naar Rotterdam... omdat dan daar een besloten bewonersbijeenkomst gaat plaatsvinden. Het laatste nieuws straks op deze zender. Premier Rutte kan bij scholieren in de stad Groningen niet meer stuk. In september schreven kinderen van de Nassau-school een brief aan de premier. Ze protesteerden tegen bezuinigingen op kunst en cultuur. En kijk, Rutte heeft teruggeschreven staat in het dagblad van het Noorden. Bezuinigingen zijn nodig om voorzieningen overeind te houden. Maar de subsidiekraan gaat niet helemaal dicht, beloofde Rutte. Het lijkt erop dat het etappeschema van de Tour de France van volgend jaar is uitgelekt. Nou dat weer. Acht dagen voor de officiële presentatie. De wielenrevue is er zo goed als zeker van. Op de officiële website van de Tour was vandaag enige tijd een schema te zien dat later weer werd verwijderd. Maar de wielerrevue heeft de lijst gauw gekopieerd en op zijn site gezet. Met 96 individuele tijdritkilometers lijkt de Tour een kolfje naar de hand te worden voor renners als Cadel Evans en Alberto Contador. Voor de gebroeder Schlek lijkt het een moeilijke opgave te worden, schrijft de wielerrevue. Op Twitter worden termen als BlackBerry's, BB en RIM veel gebezigd. Er zit ergens een storing, dat heeft u, heeft u gehoord. Veel gebruikers van BlackBerry kunnen daardoor niet twitteren, ook niet pingen of mailen. En er wordt heel veel gescholden. En verder is er ook veel leedvermaak onder gebruikers van andere telefoons. De site van Webwereld publiceert een verklaring van de BlackBerry-fabrikant RIM, die spreekt over een incident in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. We onderzoeken het en we verontschuldigen ons voor het ongemak bij onze klanten. Het is nog niet helemaal de toren van Pisa, maar hij staat toch echt scheef, de Big Ben. groot brittanniës beroemdste toren met de beroemdste klok hangt 0,26 graden uit het lood. En op het hoogste punt is dat toch een meter. Dat is veel, als dat maar niet in de Thames terechtkomt. <lacht> Volgens de BBC is de oorzaak onbekend. bekend. Mogelijk is het de inklinkende ondergrond van klei. De baas van het gebouw denkt dat dat een probleem kan opleveren op, over pakweg oh, dat valt nog mee. Pakweg vier tot 10.000 jaar. <laughs> dat, dat lijkt ver weg, zegt hij, maar we moeten het toch maar in de gaten houden. En nu tegen een verslaggever die kan op <laughs> En in Leeuwarden komen dit jaar twee Sinterklaasen tegelijk aan. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar het Fries Dagblad heeft het verhaal. De een in de Prinsentuin, daar komt hij altijd aan. En de ander een paar honderd meter verder in de Schranskerk. Die Schranskerk, die stond wel in de planning, maar die is dit jaar geschrapt omdat dat te onveilig zou worden. En toen zei ze met z'n allen, kom op, wij doen toch Sinterklaas in de Schranskerk, want dat kan je natuurlijk niet schrappen. Dus dan nou komen er twee tegelijk. En dat is dan weer onveilig. Ook twee kendeutjes? Nou, ik denk het. Lijkt me goed. Uh, Kinderen vrij in de handen in Leeuwarden. Dankjewel, Jan van de Putten. Vanavond het debat over de monarchie. Nederland 1 om 9 uur, Nederland 2 om 9 uur. Op onze website. Een weblog hierover. Debatteer mee. Dat kan. Nws.nl. Een verslag van het debat wat vanavond gaat plaatsvinden... onder leiding van Rob Trip om 9 uur. Na 6 uur zijn we terug en gaan we naar Slowakije. Het laatste land wat moet besluiten over uitbreiding van het Europese noodfonds. Wouter Meijer is net geland en gaat ons helemaal bijpraten. Tot zo. EK kwalificatievoetbal op Radio E... Morgen om 8 uur. Zelf op breed, breed, kuit, drie uur. Zweden, Nederland. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. NOS lijn. morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk, waar je de volgende dag al iets mee kunt. Kijk, dan zet je stappen.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 Dit is Radio 1.